بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمالي أما بعد وقال فاديم من درسل المؤكدة سنة المؤكدة من ديزلس بس دي دعوية دي دي دي دي إمام الشاذيلي هيتخنون إس صلاة العيدين ديزلت خبات فان تفايد دا عيد الفطر و عيد الأضحى hij zegt het is een muakkada Het is een muakkada maar niet voor iedereen het is een muakkada voor diegene waarop salat de ah verplicht is En dat is voor de vrije uh, man die niet een reiziger is Zolang hij geen haji is want als hij ...in hajj is, dan vervalt dat voor hem. Uh, maar voor diegenen die, waarop Jumu'ah die niet verplicht is... ...voor hen is het niet Sunnah mu'akkadah... ...maar het is mustahab. En dat is een lagere niveau van aangeraadheid. Uh, zoals de slaaf, de reiziger en de vrouw. Dus deze drie voor hen is het mustahab om Salat leid te bidden. Oké, okay, wat is de tijd van Salat leid? Salat al de tijd begint en eindigt. Het begint bij... Als, uh, na zonsondergang, als de tijd weer toegestaan wordt om Nervilair te bidden. Dus dan moet je naar de les van de gebedstijden. Wanneer zijn gebedstijden is toegestaan om te bidden, wanneer niet. En dan kun je daar terugkijken. En eigenlijk moet je het al weten. Dus als de, de wanneer Nervilair weer toegestaan wordt om te bidden, tot en met zel, uh, nee tot zel dus als het zo al ingaat kun je het niet meer bidden. Dan ben je te laat. Dus die tijd is uh, heel breed om het uh, uit te voeren. Uh, en nu gaat hij de wijze waarop dit gebed... Uh, hoe, hoe bidden we dit gebed? Hoe is dit gebed? Hij zegt, dit gebed bestaat uit werakheid. Uh, en er is geen azan en er is geen ikama. En er wordt ook niet geroepen van gezamenlijk gebed. Salat jamia. Dat wordt niet gedaan... En dat is makro om te doen, want dat is niet overgeleverd. Oké, okay, als je begint met het gebed, dan doe je tekbeert je... je... dus al-Ihram. En daarna doe je zes tekbeer Dus doe je zes keer tekbeer. Dus zes keer zeg je Allahu Akbar, nadat je tekbeert al-Ihram hebt gedaan. En daarna reciteer je al-Fatihah en een sura. En daarna gaat het gebed verder zoals het normaal is. En daarna sta je op voor de tweede raka. Dus je doet weer als je gaat opstaan. En daarna doe je vijf keer tekbeer. En dan ga je weer verder met het gebed en eindig je het gebed. Dat is salat leed. Als je achter de imam bidt. Uh, ja, nog één ding. Uh, we heffen onze handen niet op. Uh, tijdens de tekbeer. Alleen bij tekbeer het ihram Dus alleen bij tekbeer het ihram Heffen hef we onze handen op. En de rest doen we dat niet. Wat is het oordeel als je het wel doet? Het is gilaaf al-Awla. Gilaaf al valt onder afgeraden. Maar het is niet macro. Het is uh, een niveau lager dan macro. Het is gilaaf al Oké, okay, nu gaat hij spreken over diegene die vergeet. Om uh, deze tekbeer te doen van Eid. Niet tekbeert de nee, hij vergeet de tekweer van de Eid. Deze speciale tekbeer die in dit uh, gebed is. Uh, je, kan, uh, je kan ze uh, he helemaal missen, vergeten, of één. Hij zegt, uh, als dat gebeurt, hij zegt, als je dat vergeet, dan kun je het nog herhalen, zolang je geen rokoa hebt gedaan. En valt uh, betekent dat je je handen hebben je knieën geraakt. Als dat gebeurt, dan heb je het gemist. Als het niet gebeurt, dus je herinnert je voordat je Rokur doet, dan zeg je die die je hebt gemist. En daarna herhaal je soort al en Surah daarna. Want uh, je, moet, je moet je houden aan de uh, opbouw van het gebed, de volgorde van het gebed. Hij zegt dus het is. Hij zegt. Hij zegt als je vergeet. Om te te doen. Dus te kweer van Ede, Voordat je ook doet. Dan herhaal je wat je moest doen. En daarna herhaal je. De recitatie. En, en, en het oordeel van. Het herhalen van deze recitatie. Is mijn doob. En daarna zegt hij. Wie de imam. Ja, je bidt achter de imam. In de eerste lakka. En hij is klaar met het doen van tekbeer. En hij is bezig met het reciteren. Wat doe jij dan als ma'moem? Hij zegt. Dan doe jij die tekbeer van eed voor jezelf. Nadat je tukbeer, de zes tekbeer. Nadat je tekbeer de hebt gedaan. Hij zegt en diegene. Die een aantal tekbeer wel heeft gehaald. Maar niet allemaal. Bijvoorbeeld alleen maar drie. Ja. Zonder takbir te Dan doe je die met die imam die je hebt gehaald. Als je daarmee klaar bent. Doe je die ene die je hebt gemist. Ja. Oké. Okay. Als je die tekbeer hebt gemist. En je doet de ruko'a. Je hebt bijvoorbeeld twee keer gemist, en je doet roken. Ja, en klaar, je hebt het gemist, je kan ze niet meer herhalen. Dus dan heb je, uh, heb je bepaalde sunnan mu'akkada, heb je niet gedaan. Dus, dan moet je sujud sahu doen, voordat je het slim doet. Oké. Okay. Als je het wel haalt, dus voor Rukho haal je het, ja? Je haalt het de ook, haal je de herinneringen in en daarna doe je het opnieuw. En daarna is het mijn doel om uh, Fatiha te registreren, opnieuw, en een surah. Dan doe je Sujud Sehu na teslim, want je hebt die, omdat je die, die registratie, wat mijn doel is, heb je herhaald. En dan moet je, het, moet je alsnog zoiets goed zeggen om, uh, om je gebed uh, helemaal compleet te maken. Dat is de orde. Nu dus zijn we klaar met uh, Salat Leed. Want die, dit boek is specifiek voor beginners. In de andere boeken gaan ze dieper op in. Dieper op uh, casussen die kunnen gebeuren. Situaties die kunnen gebeuren. Maar dat gaan we laten inshallah dan. Hij zegt het is mustahab, nu gaat hij over de mustahabat van de eed, van de hele dag. Nu hebben we al niet gesproken over salat al eed, maar we gaan nu over in die dag, wat doen we in die dag. Hij zegt het is mustahab om bepaalde dingen in eed te doen. Hij zegt het is mustahab om... Het is mustahab om vroeg na, dus nadat de zon is opgekomen, dan ga je naar de mosalla. Je hebt moskee en mosalla. Mosalla is gebedsruimte in een open, in, in, in, dus buiten, niet in een gebouw, niet in een moskee, maar buiten ga je bidden. Dat is mosalla. Als je een moskee bidt, is een andere ander oordeel. Hij zegt, het is mustahab om vroeg naar de mosalla te gaan voor diegene die dichterbij de mosallah is. Maar diegene die ver is, die loopt vanaf het moment zodat hij salat leed gaat bereiken met de imam. Wa min hat kabiruhu in da Dus het is mustahab om te kabbelen om Allah akbar te zeggen terwijl je onder, onderweg bent naar de gebedsplaats. Als jij na, na zonsopgang naar daar gaat als je voor zonsopgang naar daar gaat dan mag je niet dit kweer doen pas na zonsopgang en deze kweer voor de mannen moet luid zijn en de limiet van luid is dat jij jezelf hoort en diegene die naast je als iemand naast je zou staan hij zou je ook horen Of iets hoger dan dat om de, de traditie en de, de teken van islam te laten zien. Oké, okay, diegene die het gebed heeft gemist met de imam. Hij heeft het gemist. Wat moet hij doen? Hij zegt. Het is mijn doel om het gebed salat leed te verrichten. In de mosalla, dus waar de imam heeft gebeden. Als de imam in de mosalla heeft gebeden. Of in een moskee. Het is mijn uh, doel. Het is mustahab voor de man om parfum op te doen. Maar het is niet uit wat voor het parfum. En het is ook mustahab om mooie kleren aan te doen. Nieuwe mooie kleren. Voor diegene die dat aan kan. Ook al voor diegene die niet gaat bidden. Dus die niet zal laten leed hoeft te bidden. Dus voor je kinderen bijvoorbeeld. Is hebben. Ook al ga jij niet bijvoorbeeld. Je bent ziek. Is alsnog hebben voor jou mooie kleden aan te hebben. Vanwege de dag. Hij zegt. Het is niet toegestaan. Voor iemand. Om bewust geen mooie kleden aan te doen. Of pas hem op te doen. Dus bewust doe jij het niet. Is niet toegestaan. Vooral als iemand doet, eh, zogenaamd ik ben uh, ik ben uh, een ik ben vroom. Ik, ik hou niet van uh, lekkere geurtjes en mooie kleren. Nee, ik ga gewoon normale kleren doen. Uit. uit, uh, uit uh, zogenaamde vroomheid of uh, ascetisme of uh, kleizen naast leven. Dat is, als je dat doet, hebben de en maar gezegd, dan ben je mubtadi, dan doe je een bid'a, innovatie. Want de sunnah van deze dag is dat je mooie kleren aandoet en parfum opdoet. Het is de sunnah van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Maar diegene die niet heeft, hij heeft niet, hij is arm, hij kan het niet hebben, hij kan het niet opbrengen, voor hem vervalt het. Hij zegt, de volgende mustahab is dat je, als je naar de Musallah gaat, je neemt een weg. Als je terugkomt, neem je een andere weg. En het is mustahab voor de Eid al-Fitr. Ja, dus na Ramadan. Het is mustahab dat je alvast gaat eten voordat je naar de Musallah gaat, voor naar het gebed gaat. En het is ook mijn doel dat het uit dadels bestaat. En het is ook mijn doel dat, dat de aantal dadels die je eet oneven zijn. Of anders water, of wat je ontbijt in je normale ontbijt. En je kan ook je normale ontbijt nemen met de dadels erbij en een oneven aantal dadels. Dat is allemaal mogelijk. Om de. de, de, de de beloning van de mendoeb te, te verkrijgen. Dus na Ramadan. Maar voor de Eid al-Adha offerfeest. Is het beter, is het mandoob, om niet te ontbijten. Pas als je uh, hebt gebeden. Ja. En je schaap hebt geofferd. Want het, het was de traditie. Je gaat naar de Mosalla. Je bidt. En daarna komt de imam, vroeger was het de, de emir of de Khalifa of zijn vertegenwoordiger. En die gaat dan daar, die gaat offeren, als hij heeft geofferd, dan pas mag iedereen gaan offeren. En dan gaan we offeren, en dan wordt de schaap uh, helemaal gefileerd, organen eruit, en dan wordt de leven eruit gehaald. En die zit je dan op de barbecue, en die begint, het is mijn doel. Om te beginnen van de lever van de schaap, Dus datgene wat, wat je over, de lever daarvan, dat je daarmee begint. Je ontbijt daarmee begint. Dit geldt voor diegene die, die van plan is en die kan om offer te, te, te maken. Diegene die dat niet kan, dan vervalt deze mijn doep voor hem. Dus hij kan gewoon eten daarvoor en, en zo. Oké, okay, Hidal uh, Adha, offerfeest, die heeft een specialiteit buiten Hidal En deze specialiteit is dat, uh, dat je tekbir doet na het gebed, na een aantal gebeden. Hij zegt dus, het is mijn doel om te kwee te doen, dus bij Eid al -Nahar, dus Eid al adha overfeest, als je 15 verplichte gebeden gaat doen. En dat begint vanaf, dus eh, eh, vandaag is Eid al-Adha, overfeest. We gaan over, uh, overfeest gaan we, die, die gebed gaan we verrichten. Daarna, die zohar daarna, van die dag, vanaf daar begin je met tellen. 15 verplichte gebeden. Dus die is tot uh, de som van de vierde dag daarna. Deze 15 gebeden, na iedere gebed doe je de als je klaar bent. Imam, Ma'am. En als je het vergeet om te doen, en je bent er kort daarop. Dus het is niet lang geleden dat je, dat je klaar bent met gebed. Is het alsnog mijn doe om te doen? En als de imam het vergeet, doe jij het. Zodat je hem herinnert. Oké, okay, hoe doen we deze kleder? Wat moeten we zeggen? Hij zegt, we zeggen drie keer: Allahu akbar Allahu, Allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, akbar Walilla Alham. Dit is wat je zegt, gezamenlijk uh, iedereen op een, uh, op een stem om het te laten zien. Ja, om de teken van islam te laten zien. Wa wa Oké, okay. als we in Musalla bidden, ja, al eed. Dan is het makro om nafila te bidden daarvoor, dus voor het gebed en na het gebed is Macro in Mali Als we in moskee doen, dan niet. Dan is het niet Macro. Dit is wat imam Shehvili heeft geschreven over Salat al-Aideen. En de uitleg die imam al-Abi al-Azari rahimahum heeft geschreven. En volgende is Salat al-Kusuf اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم